In Morgen zei Rutte dat het plan in strijd is met EU-regels. Dat heeft hij ook al tegen bondskanselier Merkel gezegd. Rutte verwacht dat het Duitse autobahnfiat er voorlopig niet zal komen. Het weer, buien trek over het land. Later komt af en toe de zon tevoorschijn. De kans op een bui blijft wel bestaan. Het wordt vanmiddag 7 tot 10 graden. Morgen veel bewolking met kans op motregen. Na het weekend wordt het kouder.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 Hele goedemorgen. het is zaterdag 30 november... en het is vandaag de dag van de landing van de Prins. Maar het is ook de dag van een demonstratie van de FNV. En de wielerploeg van Consolais, die verkoopt vandaag de inboedel. De ploeg werd vooral bekend door een val in de Tour de France. Jongens, wat is hier gebeurd? Hoogeland. Een auto! Nee, nee, dit geloof je toch niet? En wat zou die fiets nou eigenlijk kosten van Johnny Hoogeland? We we allemaal straks vragen. Eerst het andere nieuws. De Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD, die breekt in op servers van internetfora. De gegevens van alle gebruikers van die fora, die, wordt, uh, die worden verzameld. Het is nieuws waar NRC Handelsblad vandaag mee komt. De krant baseert zich op een document van de NRC. En dat document is gelekt door Edward Snowden. Justitie redacteur Robert Bas nu aan de lijn. Robert, waarom doet de AIVD dit? Nou, het gaat niet om alle webfora, moet je ten eerste goed beseffen. Het gaat om een fora bijvoorbeeld waar uh, radicale moslims elkaar treffen. Waar ze informatie uitwisselen over hoe reis je naar Syrië, hoe maak je bommen. Nou, op die fora, daar is de AFD actief. Daarvan verzamelt de AFD allerlei informatie om in kaart te brengen. Van, ja, welke mensen zouden een mogelijke bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van Nederland. Ja, dus en, mensen goed, die bijvoorbeeld naar Syrië gaan, houden ze daarbij. Ja, dat kan uit informatie komen uit zo'n forum. Het gaat om een fora waar inderdaad mensen elkaar nog moeten... ...informatie uitwisselen. Daarvan verzamelt de AIVD metadata. En dat gaat dan om alle bezoeken zeg maar zo'n forum. Maar wat ik heb begrepen is dat heel snel al wordt gekeken... ...van een soort filter van welke mensen zijn er echt interessant... ...en welke mensen zijn toevallig een keertje voorbij gekomen. En wat je ook moet beseffen is dat die fora die uitgekozen worden door de AIVD... ...daar moet de minister persoonlijk toestemming voor hebben gegeven... ...om die fora zeg maar te gaan lezen om daar alle informatie uit te gaan halen. Ja, maar moeten we er eigenlijk nog verbaasd over zijn, Robert? Want uh, we weten ondertussen dat regeringsleiders worden afgeluisterd. Van de week nog het nieuws dat Google al die gegevens uh, verzamelt. Je zou bijna heel cynisch zeggen. Het zou bijna nieuws zijn als de AIVD er niet naar zou kijken. Nou ja, zeker in het geval van die webfora. Je wil je weet, je wilt natuurlijk als inlichtingendienst weten van welke jongeren zijn aan het radicaliseren. Welke jongeren zoeken informatie over hoe maak je explosieven. En welke jongeren bevragen bijvoorbeeld op een webforum van wie kan mij helpen aan een goed reisadvies om naar Syrië te komen. Natuurlijk alleen de vraag is natuurlijk voldoet het aan de wet. Mag het volgens de wet? De wet op de inlichting en veiligheidsdiensten dateert eigenlijk alweer uit 2002. En de vraag is of de beschrijvingen die daarin staan van toepassing zijn op de webvorm Oftewel, past het binnen. Er zijn critici die zich in de C uiten. Zo van ja, het mag eigenlijk niet. Maar ja, zoals je echt zegt, het zou natuurlijk raar zijn uh, als het niet zou gebeuren. En jij en ik zou misschien nog wel veel verbaasder zijn als de AIVD bepaalde webfora waar deze jongeren elkaar ontmoeten niet in de gaten zou houden. Ja, maar je mag het dus niet in het wilde weg inzetten. Dat is eigenlijk de kern van de wet. Ja, de, kern, de, de wet heeft het altijd. Uh, dat is natuurlijk de juristenrijst, allemaal wet. Maar bijvoorbeeld in de, in de wet staat dat personen en organisaties die een dreiging vormen. door de IVD in gehouden mogen worden. Ja. Dan is de vraag vervolgens: een webvorm, is dat een organisatie of niet? Nou ja, die wet is gedateerd, want uh, die dateert, uh, dat is uit 2002. De wereld is inmiddels veranderd, internet is inmiddels veranderd. En toevallig komt aanstaande maandag een speciale commissie. met een aantal aanbevelingen over die oude wet, of die uh, misschien aangepast moet worden. Uh, je kan nog wel de discussie, uh, we herinneren misschien recentelijk over, mag de AIVD kabels afluisteren? Nou, dat komt er ook allemaal weer in terug. Robert, dankjewel voor je toelichting. Robert Bas was dat over dat nieuws wat vandaag dus in NRC Handelsblad staat. Vandaag viert Nederland dat het 200 jaar geleden een koninkrijk werd. Tot 2015 zijn er zes momenten waarbij wordt stilgestaan... bij het begin van de Nederlandse monarchie. En de eerste is vandaag in Scheveningen. Ido de Haan is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat herdenken we nou uh, vandaag precies? Nou, uh, officieel herdenken we het begin van het Koninkrijk uh, der Nederlanden. Uh, behalve dat uh, dat Koninkrijk eigenlijk niet op dit moment, uh, de, de, de 30e november begonnen is. Nee, want het begon pas veel later. Uh, het begon pas veel later. Uh, het, het moment dat nu herdacht wordt is de, is de landing van uh, Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder, op het strand van Scheveningen overigens niet in de ochtend, maar in de avond bij slecht weer... en in het donker, en er waren er nauwelijks mensen. Ja, maar dus, dat is niet goed voor de tv-camera's, denk Dat is slecht voor de tv-camera's <laughs> ja. en voor de feestelijkheid. Maar uh, historisch gezien was dit uh, uh, eigenlijk nog maar een eerste beginnetje... van wat, uh, wat later een, een nieuwe staat zou worden, zoals we dat noemen... in de bundel die we straks gaan aanbieden aan, uh, aan koning Willem-Alexander... In de, in de Ridderzaal. Ja... Uh -huh. um, maar op die dag zelf, deze dag, in 1813, was het nog niet zo... dat al vast stond dat Willem-Frederik de latere koning willem I zou worden? Nee, uh, in tegendeel. Hij, uh, hij heeft een tijdje getalmd... voordat hij op het verzoek van een aantal Haagse notabelen inging... om inderdaad de oversteek vanuit Engeland te wagen. Omdat hij lang niet zeker was dat de Nederlanders hem uh, goed gezind uh, uh, zouden zijn. Want er waren twee kampen? Um, er waren, het, het was voorkomen onduidelijk wat voor kampen er waren. De, er waren nog heel veel Franse Troepen, dat was zijn grootste vrees, dat hij onmiddellijk gearresteerd zou worden. Um, er, uh, er waren natuurlijk heel veel mensen die uh, onder het Franse punt hadden meegewerkt. En ook de notabelen waren uh, lang niet allemaal ervan overtuigd dat een, een nieuwe Oranje-prins nou uh, de beste oplossing was. Maar ik kan me nog wel herinneren, uit mijn schooltijd: dat er was zo'n versje van de arend is geplukt, de veren zijn gevlogen, prins Willem is op weg. Weldra Oranje boven. Dat komt, is er goed ingestampt. Dat destijds. is heel knap, dat komt van heel ver. Dat, ja. <lacht> die historische monument kan ik wel. Ja. ja, nee, um, uh, ja, dat is inderdaad uh, waar. En, die, en dat, die roep om Oranje, die is inderdaad, lijkt vrij wijd, verbreid te zijn geweest. Maar de indruk uh, die we hebben is dat dat vooral een soort van uh, protestgeuzennaam was. En dat men niet zozeer de, de, de, de, de, de koninklijke familie, de prins, uh, nou terug wilde. Maar dat Oranje de manier was om je te, te verzetten tegen de Fransen. Ja. Is het belangrijk, zo'n uh, herdenking, uh, deze dagen gewoon voor de monarchie, voor Nederland? Um, nou, heel eerlijk gezegd denk ik dat het voor de monarchie... en ook voor Nederland nou niet uh, heel erg uh, cruciaal is. Het is natuurlijk wel een moment opnieuw voor uh, Willem-Alexander om zich uh, uh, aan het volk te presenteren naar de kroning uh, Een volgend moment, zou ik zeggen, om uh, het, het, het beeld van de monarchie neer te zetten. Um, um, ik, de, de, de Nederlandse samenleving heeft vast allerlei andere problemen... Die, uh, die weinig te maken hebben met wat er in 1813 gebeurde. Maar het is voor, het is voor historici wel een interessant moment... Um, en en dat, ik denk dat je dat uh, moet zien vanuit het, vanuit het idee dat hier een nieuwe staat wordt gecreëerd. Net zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in veel delen van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Of zoals dat nu in Afghanistan en Irak uh, het geval is. En dat is een, een buitengewoon ingewikkeld en ook uh, ja, interessant uh, gegeven hoe dat eigenlijk gaat. Dat is, heel, dat is heel moeilijk. Dat gaat vaak met veel geweld en strijd gepaard. En het mislukt dus vaak ook. En dat is, dat is natuurlijk een beetje het sneuwen van de huidige herdenking. Want wat er uiteindelijk tot stand komt... maar dat is pas in 1815... en dat zouden we dus eigenlijk pas over twee jaar kunnen gaan herdenken... dat is het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden... met België, de zuidelijke Nederlanden, daarbij... Ja. Maar dat, dat, dat houdt maar 15 jaar stand. Ja precies, dus in, in die zin is, is, is dit ook uh, aanvankelijk, het aanvankelijke project niet gelukt. Maar is het in een andere vorm voortgezet? Ja, het is, het is inderdaad de, de, de, de kern van dat Verenigd Koninkrijk. De Noordelijke Nederlanders zijn natuurlijk als zelfstandige staat verder gegaan. Um, onder een oranjevorst. Dat is natuurlijk ook iets. He, dat in, in op het moment dat dat fout ging in 1830. En totdat um, Willem I aftrad in 1840. Waren er allerlei redenen geweest om ook maar af te afscheid te nemen van de, van de oranjefamilie. Dat is niet gebeurd. En die is sindsdien, zou je kunnen zeggen, toch wel hecht uh, verbonden geraakt aan de Nederlandse natie. Ja. En vandaag uh, herdenken we dus en vieren we en uh, bekijken we dat de prins uh, met de boot aan land kwam. Ja. Niet helemaal op het historisch verantwoorde nee. tijdstip. Maar meneer de Haan, het zal vast een mooi plaatje opleveren. Is, en we doen er ook verslag van hier op Radio 1. Ik dank u wel voor het gesprek. Ido de Haan, Bedankt. hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Bedankt. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 journaal. Nog meer geschiedenis. Het laatste museum van het kolonialisme werd het wel genoemd. Het omstreden Afrika-museum in het Belgische Tervuren. Maar na dit weekend gaat het sluiten. Het gaat sluiten voor een grote renovatie. Want zoals Afrika nu in het museum wordt uitgebeeld... dat kan volgens de Belgen eigenlijk echt niet meer. Onze correspondent Joris van Poppel ging er kijken. Een olifant verhuizen. Dat is niet eenvoudig Een enorme opgezette olifant die in een museum staat... Het is nog veel moeilijker. Vier mensen zijn ermee bezig hier in het Afrika Museum in Het is hier een beetje alsof je honderd jaar terugstapt in de tijd. In de tijd dat Congo nog een kolonie was van België. Koning Leopold liet dit museum bouwen om te laten zien hoe mooi Congo was. En sinds die tijd is er eigenlijk weinig veranderd. In oude vitrines staan wilde dieren, leeuwen, krokodillen... En verderop in de volgende zaal de vitrines vol met de verschillende stammen van Congo... met kettingjes, schilden, afgodsbeelden en daarnaast enorme stambeelden. Stambeelden van Belgen, blanke Belgen, missionarissen... die zwarte kindjes op hun schouder nemen. Bij deze hier, een enorm gouden beeld, staat een bordje. Hoe België de beschaving naar Congo bracht. Dat is de titel van dit beeld. Het is de hoogste tijd om het museum te moderniseren, zegt directeur Guido Gisels. De permanente tentoonstelling zelf is natuurlijk zeer verouderd. Het staat hier al 60 jaar en het is inderdaad een verouderde blik, een, een soort van paternalistische blik op het Afrika van de jaren 50. En dat gaat veranderen? En dat gaat helemaal veranderen. We krijgen een totaal nieuwe permanente tentoonstelling en die veel meer op het Afrika van morgen op de hedendaagse Afrikaanse maatschappij zal gericht zijn. Hoe ouderwets die blik op Afrika is, dat zie je hier in deze zaal. Hier staat een beeld van koning Leopold II. Congo was zijn rivébezit. En Naar schatting 10 miljoen Congolezen zijn in die tijd omgekomen. Uitbuiting, handen afgehakt. Zijn regime was gruwelijk. Maar dat vertelt het museum niet. Hier aan de muur alleen aandacht voor de Belgische doden. Een stuk of honderd namen staan er hier. Van Zanten, Van de Brugge, de helden van het Belgische Rijk... Geen Congolese naam te bekennen. Maar toch is niet iedereen het eens met de verbouwing, want als je dit museum renoveert, poets je dan ook niet dat verleden weg. Jean Omassombo, Congolese professor hier in het museum, is daar bang voor. Oui, ce musée permet au peuple belge, aux enfants belges, même aux enfants de Congolais qui naissent ici, de se rappeler of de te herinneren, of de te begrijpen dat de kolonisatie een realiteit was. Het kolonialisme is een realiteit. Hoe triest het ook is, je moet het laten zien hoe het was. Dat is belangrijk voor Belgen, voor Congolese, maar eigenlijk voor de hele wereld. Dat kan hier nog intervuren. Als je het gaat renoveren, verdwijnt dat misschien. Je moet het conserveren, je moet het que want anders zou zijn la van enorm veel d'énormément van souvenir, enorm veel souvenirs, van enorm veel kennis. Maar de directeur vindt dat het hoog tijd is voor verandering, Guido waren Een heleboel mensen in het begin die zeiden van hou het museum zoals het is. Het is zo'n mooie getuigenis over dat koloniaal verleden. Zet er een stolp over en laat mensen het museum bezoeken zoals het nu is. Zodat ze kunnen zien hoe wij vroeger dachten over Afrika. Hoe wij vroeger dachten als kolonialisten. Maar helaas, je bouwt geen museum op nostalgie. Uh, en uh, je zou daar ook nooit de centen voor krijgen om hier een stolp over te zetten... en dan geld te krijgen voor een nieuw museum over hedendaags Afrika. Dat is totaal onrealistisch. De renovatie van het Afrika-museum begint na dit weekend... en zal tenminste drie jaar duren. Joris van Poppel maakte de reportage. In Utrecht worden vandaag duizenden mensen verwacht... want de FNV houdt vandaag een actiedag. Een protestmars voor meer banen en voor meer loon. Vakbond stelt een looneis van 3 procent. De meeste werkgevers zitten daar niet op te wachten. Nou ja, ik gun het iedereen altijd dat ze meegenieten van het succes... maar dat ze dan misschien ook enige flexibiliteit tonen... op het moment dat er zware tijden zijn... en we met z'n allen ja, de broekriem aan moeten trekken. Dan laten we die pijn ook even een beetje met elkaar absorberen. En ook in goede tijden dan weer genieten van het succes. Het is wel een hele lastige tijd. Dus uh, ze werken hard, uh, ze geven zich helemaal. In principe ben ik er wel voor. Het is nu heel moeilijk. Maar als het weer wat beter gaat, dan doe ik het graag. Ja, dat willen ze wel. Maar ze zien ook wel wat voor consequenties de crisis heeft, denk ik, voor bedrijven. Wij zijn ambachtelijke bakker. Uh, dus mensen die last hebben van de crisis zullen minder naar de ambachtelijke bakker toe gaan... omdat ze... Uh, minder geld uit te geven hebben, ook al willen ze wel een, een lekker brood hebben. Moet je, moet je dan meer gaan betalen voor de medewerkers. Ik denk dat we dit ja, met z'n allen op moeten lossen. Ja, we hebben een slecht voorjaar gehad en ik denk dat onze medewerkers heel goed weten... Uh, dat er eerst weer veel verdiend moet worden voordat je er inderdaad dan eisen kunt gaan stellen. Ik vind uh, dat sowieso uh, de medewerkers altijd beloond moeten worden naar de prestatie. En worden goede, goede prestaties geleverd, dan mag het loon ook daarnaar zijn. Dus dat mag voor mij ook omhoog. We merken toch echt wel dat personeelsleden niet per definitie meer salaris willen... maar dat ze het gevoel willen krijgen dat ze gewaardeerd worden in de onderneming. En dat zegt eigenlijk veel meer dan alleen het salaris. Ja, een reactie van een groot aantal werkgevers, opgetekend door Marleen de Rooij. We gaan praten met uh, Ton Heerts, voorzitter van de vakcentrale FNW. Goedemorgen. Goedemorgen. U hoort het ondernemend Nederland. Ze zijn er niet allemaal blij mee met een looneis van 3%. Nee, dat had ik zeker ook niet verwacht. Maar ik hoor ook heel veel bemoedigende woorden... dat op het moment dat het weer beter gaat, dan kan het wel. Uh, ik hoor ook van, nou, geld maakt niet alleen gelukkig... Uh, als je het maar goed naar, uh, naar je zin hebt in de onderneming. Nou, dat zijn allemaal zaken die, uh, die uh, volgens mij even waar zijn... als onze gerechtvaardigde loonheids van 3%. Ja, vandaag de actiedag. Uh, we krijgen ook wel allerlei signalen... dat het langzaam maar zeker weer de goede kant op gaat uh, met de economie. Bent u niet een beetje dan te laat met de actiedag? Nee, zeker niet. Omdat uh, de actie ook gaat, uh, de manifestatie over echte banen. Wij willen dat de doorgeschoten flex wordt aangepakt. Nou, daar hebben we natuurlijk gisteren... Ik wou zeggen, u Kouding... bent op uw wenken bediend gisteren door de minister. Ja, dat is de wetgeving. En die moet natuurlijk nog door de Kamer. Dus iets wat tien, vijftien jaar erin geslopen is in negatieve zin. Dat draai je niet in één dag of met één wetsvoorstel uh, om. Uh, en daar komt bij dat we heel scherp moeten zijn dat die koopkrachtverbetering nu ook echt doorgaat. Uh, en dat het kabinet uh, ophoudt met die uh, desastreuze bezuinigingen en dat bij elkaar genomen. Uh, daar hopen wij vandaag een duidelijk signaal over af te geven. Maar ja, u en... weet wat er gebeurt met die desastreuze bezuinigingen. Als je niet te veel bezuinigt, dan uh, komt uh, S&P en alle andere kredietbeoordelaars in actie. En we zijn nu alweer uh, afgewaardeerd, zoals we dat uh, formeel noemen. Ja, nou ja, volgens mij zit. Uh, dat is uiteraard mij niet ontgaan. Maar daar zit volgens mij niet het grootste probleem. Het grootste probleem van Nederland zit in het binnenlandse consumentenvertrouwen. Uh, de exportbedrijven uh, doen het goed. En, en daar kan ook prima een hele goede loonsverhoging uh, bij. Uh, uh, uh, daarbij plaatsvinden uh, het echte probleem is uh, dat mensen geen geld durven uit te geven terwijl op zichzelf wij een heel rijk land zijn met duizend uh, miljard uh, op, op, uh, in beleggingen bij de pensioenfondsen yes. uh, miljarden uh, aan, uh, um, aan spaargeld in de bedrijven tientallen miljarden uh, aan, uh, aan spaargeld en op de een of andere manier uh, hebben mensen geen vertrouwen en dat moet echt aangewakkerd worden. En wij denken dat als je een beetje koopkrachtverbetering hebt... 3% is echt niet zo heel veel... dan gaat het een stuk beter. En dan durven mensen ook weer geld uit te geven. Dat is eigenlijk een andere visie... dan die, die, die van bij de bezuinigingsdrift. Ja, want dat is eigenlijk vooral het, het doel van vandaag. Uh, enerzijds protest tegen het kabinetsbeleid... en aan de andere kant uh, oproepen tot vertrouwen. Het klinkt, het klinkt een beetje paradoxaal namelijk. Ja, dat begrijp ik uh, dat het een beetje dubbel klinkt. Maar de, de, de, de campagne Koopkracht en Echte Banen is ook we trappen die af. Te. Dat betekent dat verschillende cao's uh, daar uh, verder mee zullen gaan. Zeker de eerstkomende komende maanden zult u daar wellicht nog meer over horen... bij de sociale werkvoorziening, uh, bij de thuiszorg. Um, en uh, wij willen nu ook echt dat werkgevers met ons een einde maken... aan die, uh, die uitbuiting uh, en ontduiking van premies... Uh, in allerlei uh, uh, flexibele contracten um, en dat is een kwestie van een lange adem. Nou en daar geven we vandaag een aftrap voor en uh, ook in het kader van het fusieproces ja. van de fnv is het heel goed uh, dat we samen optrekken. Ja, want uh, eenheid. Uh, hoe ging het eenheid met macht? Hè? Dat was het oude adagium. Hoe laat begint uh, de manifestatie of de protestmars? Die begint om 11 uur met uh, 27 deelsessies waar alle sectoren uh, die we binnen de FNV uh, hebben, althans een hele hoop uh, sectoren, mm -hmm. die komen dan in een thema-bijeenkomst bij elkaar, bij elkaar van, van, van militairen tot politie tot onderwijs tot schoonmaak tot... Uh, waar iedereen hoort, dus? Uh, ja. ja, iedereen dus. En uh, tussen half 1 en uh, half 2 is dan uh, een, een, een centraal programma. En om uh, uh, iets over half twee gaan we een Mars lopen in, uh, in Utrecht. Goed. En dat zal ongeveer dan een uh, uur loop, uh, uren, uh, duren. En ongetwijfeld zullen een aantal mensen... dan nog uh, de laatste Sinterklaas inkopen in Utrecht doen. <laughs> zeker. Meneer Heerts, ik uh, dank u wel voor het gesprek. Goedemorgen. Graag gedaan. We gaan eventjes terug naar 20 juni afgelopen jaar. Westra, zes seconden sneller dan Lars Boom bij de finish. Het beest wint in het dierenpark. Kan het mooier? Ja, geweldig, geweldig. Godverdomme. Ja, het komt er een keer uit. Ik heb er heel vaak heel dichtbij gezeten... en uh, vandaag was het gewoon raak. En, uh, ik kreeg gewoon uh, echt heel hard. Leeuwen Westra, die werd Nederlands tijdritkampioen. De fiets waarop hij dat deed, die gaat vandaag in de verkoop... samen met alle andere spullen van zijn ploeg, van Soleil DCM. Want die ploeg houdt er aan het eind van dit jaar mee op... omdat de sponsor stopt. Frank Quanten is de commercieel manager. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag is de verkoopdag. Wat gaat er allemaal weg? Nou, als ik zo uh, hier uh, de loods in kijk, dan uh, liggen er van uh, fietsonderdelen... tot losse frames, tot uh, kleding. Alles ligt klaar uh, voor de fans. Ja, de hele, de hele boedel. Uh, te koop. Uh, voor de hoogste bieder elke keer? Nee, nee, nee. Vaste prijzen. Vaste prijzen. Nou, die red fiets, uh, hoeveel kost die? Ja. ja, vaste prijzen. Dat is een goede vraag. Uh, die is eigenlijk onbetaalbaar natuurlijk. Ja, maar nee, het moet die wel verkocht 2000 worden. 2000 euro. 2000 euro, oké. Okay. Dat is ook een beetje uw persoonlijke favoriet? Of heeft u ja, andere dingen? Ja, ja zeker. Ik denk, uh, ik denk dat een aantal, uh, aantal fietsen waarop... Uh, uh, nou ja, waar, de, waar een aantal mooie herinneringen aan hangen... dat die hier vandaag staan. Ja. En, uh, en dat is een mooie kans voor de fans. De wiel, wielersport is, uh, is zeer aanraakbaar en toegankelijk... En uh, als je dan zelfs de fans de kans geeft om, uh, om die producten van hun favoriete renners te kopen, dat is alleen maar mooi, mooi ding. Ja, en die fiets van Johnny Hogeland, die fiets die uh, in het prikkeldraad uh, terecht kwam, zit die er ook bij? Nee, nee die is twee ah. jaar geleden al een keer door een goed doel geveild. Die hebben we gedoneerd aan een goed doel. Ja. Zeg, uh, het is wel uh, treurig, hè? een eind van een ploeg uh, die uh, zoveelbelovend begon. Want jullie hebben behoorlijk wat uh, ook gewonnen en in ieder geval indruk gemaakt. Ja, absoluut. Ik denk, ik denk dat onze entree in het peloton heel, heel positief was net na een moeilijke periode voor de wielersport. Een enthousiaste ploeg, aanvallende koerswijze. En het is, het is gewoon heel jammer dat we nu eigenlijk van, van een puberteit als ploeg naar een volwassen fase aan het gaan waren. En, en dat dat kan wij niet af te maken is. Ja, en voor de renners natuurlijk ook meer dan jammer. Zijn ze allemaal onder de pan of zijn er een aantal die nog problemen hebben met een nieuw contract? Ja, er zijn toch wel een handvol renners die, die nog problemen hebben. En, uh, en die overweken dan ook een studie. Het is natuurlijk zo... Uh dat, dat je als renner uh, veel concurrentie hebt, uh, nu er vijf ploegen stoppen. En er staan 130 renners internationaal op straat. En we hebben heel wa hele waardevolle krachten. Maar sommige jongens die rijden bij ons omdat ze Nederlander zijn. En in Spanje kiezen ze dan voor een, uh, voor een Spaanse renner die uh, het knechtwerk kan opknappen. Ja, snap ik. Nou, de, vandaag dus uh, de verkoop. Hoe gaat het dan trouwens als ik uh, het, het wil kopen, maar iemand anders wil het ook kopen? Want als jullie dezelfde prijs hebben, of vaste prijzen, ja, dan uh, wie krijgt het dan? Nou, het eerst, kom je het eerst maalt, ah. dus uh, hebben we hebben gewoon deurwaarders... Uh... <laughs> en, en waar moeten we ons melden? In uh, Sprundel is het. In Sprundel, gewoon de bordjes volgen? Ja. Oh, wel. Ik, uh, nou ja, ondanks het feit dat het een treurige dag voor u is... wens ik u toch een mooie dag erbij. Uh, meneer Kwanten. En dank u voor het gesprek. Ja hoor, dag. Dag. Dan nog uh, de landing van prins Willem Frederik uh, op het strand van Scheveningen. Wordt vanochtend uh, nagespeeld... Ik ben dat er al eerder over. Hè. De start van uh, de viering van 200 jaar Koninkrijk. Maar we moeten het eventjes hebben over het oer weer. Want de grote vraag is van gaat het door? Wordt het aangepast? Major Peter de Vreng hebben we aan de lijn. Wat is het nieuws? Ja, goedemorgen. Uh, het nieuws is, uh, we hebben momenteel een uh, call gemaakt op het strand. Dat de situatie momenteel te slecht is om te kunnen landen met uh, de sloepen. Dus we gaan voor een alternatieve optie. Een alternatieve optie. Wat is die? Nou ja, dat is een hele spectaculaire optie... waarbij we met gebruik van een speciaal voertuig van de marine... een landing gaan uitvoeren met ah. de Prins aan boord. Ja, zo'n voertuig wat er 200 jaar geleden nog niet was? Nee, een moderne marinevaartvoertuig. Een soort tank. Die gaan we inzetten, die kan door de waterlijn heen rijden... En dat wordt uh, voor het publiek uh, minstens net zo mooi en spectaculair. Ja. Alleen niet historisch verantwoord. Nee. Nou, ik begreep, uh, historisch verantwoord is het slechte weer volgens mij wel. Want uh, ik heb een klein stukje gelezen in die nieuwe biografie van Willem I. En daarin staat dat het toch destijds ook twee dagen is uitgesteld vanwege het slechte weer. Ik denk, absoluut. Het kan geen toeval zijn. Nee, nee, absoluut. Hij heeft een aantal dagen op het water uh, moeten, moeten blijven omdat het weer gewoon te slecht was. Nou, momenteel uh, hebben we hier gewoon golvenbranding van uh, tot uh, 2,5 of 3 meter. Dat is gewoon even te veel om uh, veilig met een sloep te kunnen landen. Ja, En het is niet zo dat die golven om, om 11 uur een stuk uh, kleiner zijn? Nou, Wat we wel doen, uh, we hopen natuurlijk op, uh, op een weersverbetering. Dus uh, om 10 uur hebben wij een, een, een, een tweede uh, moment om te kijken of het uh, misschien beter gaat worden. Dus om tien uur gaan we opnieuw beslissen uh, wat we gaan doen. Ik wens u uh, een mooie dag. Uh, en het wordt dus uh, aangepast. Dat is het laatste nieuws. Uh, meneer de Veng. Ja. Major, Major nou, Peter geval, de Rijks. Wat, wat ik wil zeggen. Het wordt een prachtig programma. Dus ik uh, hoop dat het publiek uh, toch gaat komen. Het wordt echt een mooie show. en. Uh, ik nodig iedereen uit. Op Schevelingen. Bij deze. Op Scheveningen. We doen er ook verslag van. Hier op Radio 1. En we gaan op Radio 1 verder met Peter en Mieke. Met de Tros Nieuws Show. Um, nou, ik zei het al. De hele dag aandacht voor die landing van de Prins in Scheveningen. Ze hebben het ook over de afwaardering van gisteren. Aadje eraf. Ze hebben het over het afluisteren van het gesprek... tussen Jos van Rij en Fred Teven En alle trainers moeten vandaag... eventjes wat langer blijven luisteren naar de radio. Want bij de Tros Nieuws Show... wordt ook gesproken over nut en noodzaak... Van de donderspeech in de sport. En dan wordt het vanzelf 11 uur. Kamerbreed met mooie gasten: minister Asje, Aris Lop en Alexander Pechtot. Kortom, blijf aan de radio gekluisterd, ook als u naar Scheveningen gaat. new Ammanuba. Het waargebeurde verhaal van één butler, die de vertrouwenspersoon werd van zeven presidenten.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 Het NOS-journaal. De landing van Huub Stabel, vanochtend als Prins Willem-Frederik op het stand van Scheveningen wordt zo goed als zeker aangepast. Het weer is te slecht. Er kan niet worden geland met de sloepen. Met een modern voertuig van de marine wordt nu de landing uitgevoerd. En dat is het zijn voor de viering van 200 jaar Koninkrijk. Te volgen vanaf half 12 via Nederland 1, journaal24 en NOS.nl.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wies en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuws show. Om 9 uur komt Kees Kooman. Die schreef een boek met de titel Eerlijk over later. Maar ja, dat was ook de slogan van. Egon. Het gaat dan ook over hoe verzekeraars klanten in hun wurggreep hielden. Daarna de kunst van de donderspeech, naar de aanleiding van de frustratie van Philippe Cocu van PSV. De situatie in Egypte nemen we uh, mee. En uh, als laatste gast dat u, René Dijkstra, die gaat aangifte doen in verband met die zaak uh, Tuitje Hoorn, dood door schuld. Om tien uur dan komt Willem Otterspeer. Ja, daar zijn we blij mee. Hij schreef de, het eerste deel van de biografie van Willem Frederik Hermans. En daar is al een hoop over gezegd. Inget Hogervorst doet de boekenrubriek En we gaan het hebben over 200 jaar Koninkrijk. We hoorden net dat de aankomst van Hub Stapel als Willem I al is aangepast. Maar er is echt wel iets meer over te vertellen. Zometeen gaan we het hebben over tappen 2.0. Maar eerst over iets heel zieligs. <tie> Nou, of het zielig is, maar in ieder geval... Nederland is sinds gisteren zijn triple E-status kwijt. Trediepbeoordelaar het een Poors heeft zijn oordeel over ons land... met één stap verlaagd en dan kom je terecht bij AA+. Misschien zegt u allemaal niks, maar dat wordt in het gesprek wel duidelijk. Een lagere rating betekent meestal dat landen... tegen minder gunstige tarieven kunnen lenen. Stijnlid Poors zegt de beslissing te hebben genomen... door de mate vooruitzichten voor economische groei in Nederland... Volgens de twee andere erkende beoordelers... en dat zijn Moody's en Fitch... behoort Nederland nog wel tot de top. En of we ons nu eigenlijk zorgen moeten gaan maken over deze beoordeling... gaan we vragen aan Hans Schenk. Hij is hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht... en kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Het um, ja, het triple-E-status... Uh, is dat heel erg belangrijk voor ons? Nou, een, een hoge status is wel belangrijk, maar een triple A... Eh, kijk, wat hier het probleem is, is dat die rating agencies... en zeker ook Standard Poor's, eigenlijk veel te laks zijn. En pas nu met deze eh, downgrading komen... daar waar ze dat vier jaar geleden al hadden moeten doen. Eh, wij hebben dat toen vier jaar geleden ook al gezegd. Toen het We, duidelijk werd dat Nederland in de problemen was. Ja, het kwam. is namelijk al vier jaar duidelijk. En wij hebben zelf in Utrecht ook die, die rating agencies... toevallig eh, aan een onderzoek onderworpen... Hm om te kijken hoe adequaat ze eigenlijk reageren op economische omstandigheden... nou, daar word je niet erg vrolijk van. Dus het is dus eigenlijk iets wat de ingewijde partijen al vier jaar weten... Wie, wie, wie zijn dat eigenlijk, die, die rating ja. agencies? Zijn dat een paar types in een uh, kantoor, ergens in Londen... met veel toastjes, met kaviaar en af en toe een ja. sigaar? Ja, dat zijn uh, agencies, agentschappen zou je ja. misschien mogen zeggen... die door uh, de banken, uh, die zijn, zijn eigendom van de banken... Aha. en uh, brengen advies uit, betaald advies aan uh, banken en aan uh, gewone bedrijven... en onbetaald advies op ieder moment dat ze denken dat dat nuttig is. En dit is een onbetaald ja. advies, uh, dat doet me om in de achting van, eh, van de beleggers te stijgen. Maar in de achting van, eh, van de economen, het economenvolk, de wetenschappers... Eh, is die achting al niet erg hoog en wordt die hiermee zeker niet te verhoogd. Maar ze zijn dienstbaar aan de banken en ze werken niet op commerciële basis. Ja, ze werken voor, op commerciële basis voor Axel Nobel, voor Air ah, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Het en zijn doel, commerciële doel, instellingen. En wat doen ja. ze daar dan? Daar brengen ze een advies uit over nieuwe producten die deze bedrijven graag op de markt willen afzetten. En dan ga je over Product, financiële aan... producten. Ja, ja. En ook over de kredietstatus van individuele ondernemingen. Maar en voor Axel Nobel moet natuurlijk ook op de financiële markten lenen. En wil graag ook een zo hoog mogelijke status hebben. Maar als ik u goed begrijp, dan worden ze eigenlijk niet echt serieus genomen. Nee, wij nemen ze niet zo serieus. Uh, in de, de financiële markten ja, die zijn ook niet zo slim. Dus die moeten iets hebben. Die hebben dan dit. Uh, die hebben die rating agencies dan naar te kijken. Omdat ze zelf eigenlijk niet slim genoeg zijn om in de gaten te hebben wat er, wat er speelt. Uh, maar wat hier duidelijk het geval is. En daarom vind ik ook dat ze er nu niet wakker van moeten liggen. Maar wel al vier, wel vier jaar wakker hadden moeten liggen, is dat het economisch beleid in Nederland uh, van een slapte is... waar je, waar je eigenlijk uh, uh, niet goed van wordt. Onze minister en, uh, ja. Dijsselbloem doet er in ieder geval als hij er heel erg van schrikt. Ja, dat is uh, voor de bühne. Hij, uh, hij ziet er uh, altijd uit uh, alsof uh, hij schrikt, Jeroen Dijsselbloem. <laughs> Kijk, wat, euh, euh, laten we zijn. Twee, twee belangrijke zaken in Nederland. Eén is het aanpak van onze enorme financiële sector. Hè? Grote banken in Nederland. Die is eh, van een slapheid, die, eh, die niet getuigt van krachtdadig. Bedoelt u toezicht? Of Doe, nee, zeg maar, de aanpak van de problemen in de financiële sector. En in het bijzonder van de banken. Als we nu horen dat vorige week Derselbloem, je noemt hem nou even, aankondigt dat de bonussen maximaal 20% zijn. Dan moeten wij toch wel even lachen, want dat had hij al vier jaar geleden moeten doen. Zij komt altijd zeg maar, traag en dat is eigenlijk het beleid van de hele regering. is traag, is adaptief, aanpassend, afwachtend. Daar, je een, daar krijg je een economie niet meer uit de modder. Polderend. Ja, nou, polderend wil het niet zeggen. Want polderend is juist afspraken maken. Een energieakkoord wat we een paar maanden geleden hebben afgesloten. Dat is echt dwars tegen de Haagse gebruiken in. Dat is een actief beleid. Maar ja, dat begint nu ook alweer een beetje te verzanden in het Haagse. Daar waar bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken... Eh, de teugels in de handen zou moeten nemen... hoor je daar ver, toch verdraaid weinig van. En dat is nou eigenlijk het probleem van de Nederlandse economie. Dat ze ziet door een Poers nou ook eindelijk. Hè? Maar dat is al vier jaar aan de gang. Vier jaar pappen en nat houden in plaats van een activistisch beleid voeren. En dan zou aangepakt moeten worden... dan wordt er altijd de woningmarktproblematiek... namelijk de hypotheekschulden genoemd. Ja, maar dat zijn nou echt... al, zeg maar, die afgezaagde onderwerpen... die verander je ook niet van vandaag op morgen. Daar hangt zo'n economie ook niet op vast. Maar gaat Tuurlijk het wel om de arbeidsmarkt? Ja, het gaat vooral om economisch initiatief. Kijk, je moet je voorstellen... we hebben natuurlijk eh, tienduizenden ondernemingen in Nederland... die allemaal zitten te wachten totdat er iets gebeurt. En eh, als die markt daar zelf niet voor zorgt... en die markt zorgt er niet zelf voor... dan moet je een overheid hebben... die de teugels uh, aantrekken. Zeggen, oké, okay, wij gaan ervoor zorgen. Op dat die economie weer gaat draaien. Vroeger hebben we daar het Amsterdamse bos uh, voor aangelegd. Hè, waar we uh, en nu misschien wordt er, alle drie wel eens een keertje in, in rennen. In de jaren uh, dertig? Dus nou, Peter niet, denk ik. Toch? Nou, ik wil het er niet bij komen. Een, een uurres. Ja. Nee, ren, maar goed. En, uh, is het ja. overwoord al flexibilisering? Is dat waar het over gaat? Nee, daar gaat het ook niet over. Waar dat gaat zijn, het dan wel dat over? dat zijn de zaken waar. laten uh, waar, um, we zeggen, als je. Uh, als je onvoldoende creativiteit hebt om een economie draaiende eh, op, op gang te krijgen... zoek je het in flexibilisering van de arbeid. Zoek je het in de problemen rond de woningmarkt. Zoek je het in het begrotingstekort. Zoek, dan ga je in die hele traditionele boekhoudkundige sfeer. Waar moeten ze wel in zoeken? Ze moeten nieuwe economische activiteit. Een nieuwe economische activiteit. Dan kun je zeggen, ja, welk terrein? Dan moeten we nieuwe schepen gaan bouwen. Nee, we gaan natuurlijk niet uh, nieuwe nee, maar dan schepen. Dan verzinnen ze weer een paar eilanden voor de kust. En daar heb je creativiteit. Van nodig en die creativiteit zoek je in een maatschappelijk nuttige richting. Nou, de maatschappelijk nuttige richting op dit moment is het oplossen van maatschappelijke problemen. Wat zijn de maatschappelijke problemen? Dat is, dat is milieu, dat is energie, dat is afval. Dus je moet in die hoek moet je iets zoeken. Eh, maar dat veronderstelt dat je een soort energieakkoord ook voor de afstof, afvalstoffenproblematiek, ook voor de milieuproblematiek gaat, eh, gaat opstellen. En daar heb je creativiteit voor nodig. Daar moet, de, daar moet beleid voor eh, bedacht worden. Dat moet je gaan uitrollen. En daar heb je mensen in Den Haag nodig die daar enige fantasie over op de tafel kunnen en leggen. En dan moet je nog zorgen dat je eraan gaat verdienen. Want dat is natuurlijk nog een andere ding. Ja, nou, kijk, op het moment dat ik zie het alweer aankomen, net als met de aanpak van die banken, wij gaan straks eh, superieure zonnecellen bouwen. Op het moment dat de hele wereld ze niet meer nodig heeft. Want dan heeft China ze al allemaal al, al geleverd. Dat hebben ze het toch Snap al u? gedaan? Dan we, nee, dat is dat. Want die zijn nog niet van. Ik zei, ik zei niet van iets Hoge kwaliteit. En okay. die kwaliteit valt nogal zwaar tegen. Uh, en, en dat is natuurlijk op veel andere terreinen efficiënte recycling van, van afval. Zoveel te doen, er zijn zoveel bedrijven zitten erop te wachten dat iemand daar het initiatief neemt en niemand neemt het initiatief. Kijk, in een bloeiende economie neemt de markt het initiatief. Dan is er altijd wel iemand van een klein bedrijf dat denkt, ha, hier kunnen we een slaatje uitslaan. Maar die risico's maar... zijn nu te groot. Nou ja, die risico's zijn pas groot wanneer je weet dat uh, je met producten op de markt gaat komen waar niemand op zit te wachten. En dan denk je, ja, als je bijvoorbeeld zo'n iPad komt, dat is een groot risico. Hè. Zo, uh, uh, uh, Apple moest nadenken, ja, zal de consument er wel aan willen. Dat had een groot risico. Maar op het moment dat je uh, met producten en, en een dienstverlening komt die toch nodig is in de economie, zoals het Amsterdamse bos van van, ja, van de is is, dat, het is, iets, is gewoon Maar dat nodig. was toch pure werkverschaffing. Ik bedoel daar is toch verder behalve Oh dat... ja, is dat nee. zo? Nou vraag ja. maar aan mevrouw erbij en de mij. en vraag aan mij. Wij rijden daar met heel veel plezier. Ja, dat zal wel. Uh -huh. nee, maar, maar dat was toch geen oplossing voor welk economisch probleem dan ook behalve dat je die mensen van de straat hield. Nee, dat was niet het probleem. Het probleem is dat wij heel graag daar een bos wilden hebben, dat wij heel graag kanalen wilden hebben, dat wij heel graag autowegen wilden hebben. Alleen dat die niet door de markt zelf geleverd werden en dat dus een ik zeg niet betaalde erover, maar een overheidsinitiatief nodig was om de kach los te trekken. En dat hebben we nu weer nodig in een terrein of in een richting die maatschappelijk nuttig is. Nog heel even terug naar die afwaardering. U zegt, ja, dat hadden ze eigenlijk allemaal veel eerder moeten doen. Wij zijn er niet erg van onder de indruk. Maar zijn er ook consequenties? Moeten we bijvoorbeeld vrezen voor het duurder worden van het lenen van geld of zo? Hebben we er toch wel last van? Nou, we zullen hier geen last van hebben omdat eh, vrijwel iedereen al in de gaten had dat die afwaardering eraan zat te komen. En wij hadden dat vier jaar geleden al in de gaten. Eh, maar een jaar geleden had iedereen eh, in de economie al in de gaten. En nu komt hij dan eindelijk. Dus dit zal eh, weinig eh, effect hebben. Laten we zeggen fractioneel effect op de rente die wij moeten betalen. Wij als Nederland moeten betalen wanneer we op de internationale kapitaalmarkt geld willen bijlenen. En nog even terug uh, over die uh, staat van Nederland en wat we willen allemaal niet doen. Uh, Arnaud Boot, econoom, die zegt er moet een parlementaire enquête komen. die onderzoek doet naar het falen van de Nederlandse politiek. in de jaren voor het begin van die crisis in 2008. Vindt u dat ook? Nou, ik ben geen politicus. Uh, uh, maar. Dus, dus, de modaliteiten, Econome de voor- en tegens. is tegen ook geen. Uh, uh, well, is politicus. Soms uh, stelt hij zich wel op als zodanig. Okay. Uh, zeg maar de hebben die en tegens van een, van een parlementaire enquête. kan ik niet taxeren. Uh, waar? Waar hij natuurlijk wel gelijk aan heeft, is dat ook hij vindt, uh, hij is ook Kronlitz zoals u weet, dus wij kennen elkaar goed, mm -hmm, ja. uh, dat die economie, uh, nou, dat het economisch beleid van het land. Uh, echt, toch een beleid is van pappen en nat houden. Uh, onvoldoende initiatief, onvoldoende creativiteit. En uh, dat wil hij uh, goed uitgezocht hebben. Nou, ik weet niet of je daar een parlementaire enquête van nodig hebt. Uh, we ja. weten het wel, het moet alleen de hoofden van uh, de politici uh, doordringen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met wankele politieke meerderheden in Nederland. Je kan ook niet zoveel. Nou, dat is maar helemaal de vraag. Kijk, eh, als je bezielend leiderschap uitstraalt, dan kan er heel veel. Oh. En je ziet dat ook met het of juist met het beleid dat nu gevoerd wordt, een PVV toch weer de ontevreden stemmers eh, kan trekken. Als je dat niet wil, moet je dus een, een creatief, eh, innovatief, bezielend beleid eh, neerleggen. En daarom breekt het juist aan. Ja, maar die PVV concentreert zich toch helemaal niet op die economische grondslag? Maar natuurlijk wel. Uh, alles wat uh, met, uh, met immigratie zo te maken heeft... is het uiteindelijk een economische grondslag. Uiteindelijk omdat mensen bang zijn voor hun banen. Uiteindelijk omdat mensen zien dat er in die economie niets gebeurt... en dat er wel veel buitenlanders zijn. En dus zijn dat gewoon. probleem zou je oplossen als je de werkloosheidsproblemen op zou lossen? Yes. Los ja. je ook dat soort vraagstellingen op? Ja, ja uiteraard. Aha. Goh ja, dat is nog eens in in ieder geval bezielend uh, leiderschap. Dat hebben we al heel lang niet gehad dan. Helaas. Uh, Balkenende dat... namelijk ook niet. Nee, de, oh nee, ik zal, u, hoort, u hoort mij niet zeggen dat uh, Balkenende een goed voorbeeld was... van goed economisch en creatief beleid. Maar okay, toen trokken de markten net uh, die kar. En dan had, toen had je ook minder nodig. Maar nu zitten we in een periode, die markten die zitten te, af te wachten. Uh, gebeurt er nou eens iets in die economie? Ja, en dan moet je als overheid uh, de, de kar gaan trekken. Kan je dat als land alleen? Ja, dat kan je als land alleen. Op het moment dat je ook eh, als land alleen eh, grote problemen hebt. En die problemen hebben wij. In milieu, in, eh, op het terrein van milieu, energie en gaan we door het transport. Problemen zat. Eh. Die kunnen we lokaal oplossen en ze kunnen ook door het Nederlands bedrijfsleven of met behulp van het Nederlands bedrijfsleven opgelost worden. Wanneer iemand maar eens een keer dat initiatief neemt. En Nu zit dus iedereen te wachten op de volgende 5% daling van de huizenprijzen. Oh jee, wat gaan we dan wel doen? Op weer een volgende begrotingsbezuiniging van de overheid. Oh jee, nog een miljardje erbij. Straks, laten we zeggen midden volgend jaar. Eh, wordt, eh, kan ik u een briefje geven, weer gezegd, dat de bezuinigingen die we nu met elkaar hadden afgesproken, toch onvoldoende blijken. moet er we weer bezuinigd worden. Nou ja, dat soort beleid is niet iets waarmee een economie op korte termijn of op enigszins afzienbare termijn uit het slop kunt halen. Kortom, samengevat: als die bureaus opletten, dan gaan we zo van de AA-status naar de AA-status. Yes. Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw bondige en heldere samenvatting. De sprake met Hoogleraar Economie en CER-Kroonlid Hans Schenk. Het ging dus over de verlaging van de kredietwaardigheid van Nederland door Standard Poor's. Dank u voor uw komst. Graag gedaan. In strijd met de wet hekt de AIVD internetvoorraad. Dat blijkt uit documenten van klokkenluider Edward Snowden... waar de NRC vandaag uit citeert. Ja, daarmee gooit de AIVD een net uit... waardoor ook burgers die nergens van verdacht worden... kunnen worden gevolgd. Hoe ernstig is dat? Bij ons is internetdeskundige Dirk Poot. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen Ja, vorige week was je hier ook al. Mensen ja. zullen misschien denken, hebben we weer die Dirk Poot? Ik denk Poot? volgende week weer, eerlijk gezegd. Ja, maar, sorry hoor. Maar, maar het, uh, uh, ja, het is nodig. Ja, ja, Want ja, er, dit gebeurt, er is, dit gebeurt gewoon heel erg veel. Toen was jij allerminst verbaasd over het nieuws dat de NNZ ons vanaf 1946 afluisterde. Maar wist je dit ook al? Nee, dit is, echt, uh, dit, dit is schokkend. Uh, wat, wat je hier ziet is dat het, zeg maar, ze gaan veel verder dan afluisteren. Hier wordt gewoon een server in Nederland wordt aangevallen en die wordt helemaal leeggezogen. De complete database wordt er afgehaald. Dus het is niet meer kijken wat iemand zegt. Nee, dat is gewoon iedereen die ooit een keertje ergens geweest is, wat de IVD denkt, nou dat is verdacht. Daarmee is iedereen gelijk automatisch En verdacht. over wat voor fora hebben het? Uh, nou, uiteraard werd zeg maar vanmorgen, uh, door mensen die het willen goed praten, werd alleen maar gesproken over, de, over jihadistische uh -huh. um, maar je kan ervan uitgaan dat zeg maar, alle fora waarvan de AVD denkt, nou, uh, die moeten maar eens in de gaten houden, dat die gehackt zijn. Dus dit is veel verder dan alleen maar even kijken. Wat hier is gebeurd, is dat Tot Facebook en, en, en dat soort dingen aan toe? Ik zou me voorstellen dat dat ook mee kan. Wat ze gewoon doen, is ze doen een, een huiszoeking bij een vereniging zonder iemand wat te vertellen en ze nemen de complete ledenadministratie in beslag. ja. En, en, dat, net, en dat zonder enige verdenking, want dat is cruciaal. Ja, er natuurlijk. is geen enkele verdenking en er is ook geen enkele wettelijke grondslag om dit te doen. Er zijn net mensen die het wilden goed praten over wie hebben we het dan? Nou, ik hoorde net, net in de auto hier naartoe, hoorde mm. ik iemand commentaar leveren erop. En ik zat echt met mijn oren te klapperen. Ik denk van ja, weet je, als je inderdaad nou uh, wil laten horen van nou, het valt allemaal wel mee. En jongens, we moeten allemaal hartstikke bang zijn voor de terroristen, dus ga gewoon door. Dan moet je op zo'n manier gaan denken. En nee, dat is ook hoe de, de, de, de, de, de, de toezichthouders lijken te denken hierover. Maar goed, als je alle webfora. Uh, uh, leest... Dan heb je zo onschuldig veel informatie. Wat moet je er allemaal mee? Dat is ook te veel. Ja, nou, het is dus een ontzettende mij... hooiberg die wordt verzameld. Ja, ja, ja. En de ellende is dus. Um, als jij ooit een keertje uit nieuwsgierigheid op zo'n forum bent geweest. Dan denk nou eens kijken wat daar nu gezegd wordt. En dat wordt over jou opgeslagen. En over een paar jaar kom je op een ander forum. wat ook verdacht lijkt. Dan plotseling sta je maar twee marktjes sta je in die database. Nou, een derde forum. Weet je, heb je drie vinken. Nou, dan is de kans heel groot. dat jij plotseling verdacht gaat worden. Ook heb je helemaal niks gedaan. Ja, hoeveel mensen zitten er eigenlijk op internet voor? Heb je daar een idee van? Nou ja, ik, ik, ik begreep gisteren dat er uit, uit onderzoek van CBS duidelijk is geworden dat elk Nederlands huisgezin met kinderen in elk geval een internetaansluiting internet heeft. Dus elke Nederlander zit wel op één of twee voor daar sowieso. Hm. De NSC die meldde dat zelfs de Amerikanen verbaasd waren over de inventieve opsporingsmethode van de AUVD. Dus we ja, hebben dus nu de NSE... hebben we dus. Nu... Je zit nee, niet voor niets in een Nine Eyes. Hè? Dat is toch een beetje de Champions League van het afluisteren. Nine Eyes blijkt... moet je even nog Nine Ice, ja, dat was Vorige week hadden we mm -hmm. het er ook over. Zeg maar je hebt de Five Eyes. Dat zijn de Amerikaans sprekende uh, inlichtingendiensten. Die delen alles samen. En dan daaronder heb je de Nine Eyes. Daar mag Nederland in meedoen. En dat is ja, ja, de, de, de Champions League uh, van, het, van het afluisteren. Dat betekent dat je daar heel veel aan de Amerikanen moet geven. Heel veel, uh, uh, heel veel creativiteit uh, te, te, Tentoon moet spreiden en heel erg weinig terug kan eisen. Uh, Radio 1-journaal uh, uh, besteedde er ook al aandacht aan. Juridisch redacteur Robert Basti zei net: Ja, het zou gek zijn als de IVD het niet zou doen. Nou, ja. dat is dus net wat, wat, wat, wat ja. de, de, de voorzitter ja. van de toezichtscommissie zegt. Maar is een het, bloem, is, nee, maar het is al moet je van plasterk, denk ik. Dan. Nee, maar als ik me niet vergis of help me verder. Dit is volgens mij toch gewoon bij wet verboden? Het hoor. is niet volledig verboden volledig bij wet. En dat staat ook in dat document. Je zou toch een verdenking moeten voor... hebben om dit soort dingen te doen? Ja. Nou, en, en dat, dat is dus het land waar we nu in gekomen zijn. Je hebt geen verdenking meer nodig. Het is letterlijk gewoon wat er in Oost-Duitsland gebeurde. Iedereen wordt in de gaten gehouden als je op een, op een, in een verkeerd verkeerde clubhuis komt. Als je een keertje in een verkeerde markt komt. Ik bedoel, daarmee ben je automatisch verdacht en word je nu in de gaten gehouden. En het mag niet. En sterker, dus, uh, sterker nog, al deze dingen die hier staan, die zijn eigenlijk. Uh, die, die, die, die, die kom je, zie je nu terugkomen in de wetsvoorstellen die, uh, die Opstelt gedaan heeft over het terughekken. En wat je dus eigenlijk kan bedenken is dat al die wetsvoorstellen. waarvan we nu zeggen, jongens, dit kan niet en het mag niet, dat waarschijnlijk dat al die dingen alvast nu al gebeuren... en dat het gewoon via die wet uiteindelijk wit gewassen moet gaan worden. Want alles wat er in die wetsvoorstellen tot nu toe stond van dat kan niet... dat blijkt nu al, hé, hey, dat kan wel, want dat terughacken... Nou ja, dat gebeurt gewoon. Wat is terughacken? Nou, dat je een server hackt om, om daar uh, de, uh, de informatie van te krijgen... Dus wat ze nu doen op dat jaatforum of op wat voor internetforum dan ook... dat is iets wat, wat, wat ze nog helemaal niet mogen en uh, opstelt heeft gevraagd... om een terughekbevoegdheid. Dus een bevoegdheid om servers te hacken. En dat was dan natuurlijk uiteraard alleen maar om kinderpornonetwerken tegen te gaan. Nou, dan zie je dus dat die bevoegdheid, die wordt al gebruikt voordat die er is. Mm -hmm. En die wordt dus gewoon weer gebruikt om, uh, om niet om kinderporno te bestrijden... maar om mensen in de gaten te houden. De positie van de Ronald Plasterk, is die nu ook, nu ook in het geding? Of ja, is dat een beetje wordt, kort die, door de bocht? Die, ja, die wordt, die wordt natuurlijk zwakker en zwakker. Want er staat in dat, dat stuk heel duidelijk dat de minister toestemming moet geven als zo'n vorm wordt gehekt. Dus, uh, voor voor hij, elk, elk forum apart? Voor elk vorm wat, wat gehackt wordt, zou de minister toestemming ah, moeten geven. Dat zal dus, niet dus, uh, gebeuren, toch? Nou ja, uh, <laughs> Je mag hopen dat er toch nog iets van checks en balances is, weet je... dat ze niet alles op eigen gelegenheid doen. Maar als de minister toestemming heeft gegeven... ja, dan heeft hij toestemming gegeven voor iets wat illegaal is. Wat veel te ver gaat. Uh, en als hij geen toestemming heeft gegeven... ja, dan opereert de, de inlichtingendienst op eigen houtje. Ja, dus dit wordt echt heel spannend. Of er is een grote politieke verantwoordelijkheid... en dan kan je er eigenlijk van uitgaan... dat als dit even doorgaat, dat het minister zijn kop kost, ja. toch? Ja, inderdaad. Of de AIVD is echt werkelijk... Uh, en dan hebben ze echt... Een een probleem toch ja in ieder geval als nu eindelijk een keer, want in die discussies tot nu toe in het parlement is dat niet gebleken, maar als het parlement de keer zijn tanden laat zien. Ja, maar dat doet het parlement niet. Het, het, het parlement, ja, de meerderheid van het parlement is VVD en PvdA. Ja, en die gaan niet, zeg maar, hun minister hierover laten vallen. Maar je ziet wel dat uh, hier, Plasterk komt hiermee in de problemen. Opstelten en Teven, die zitten in grote problemen met, die, uh, met, met dat verdwenen gesprek. Ja, het, het, het, het, gaat, het, het gaat heel zwaar worden voor het kabinet. Ja, het gedoe over Van Rij. Van Rij ja. zou gebeld hebben met uh, Steven. staatssecretaris Steven. Uh, de, dat uh, dat gesprek is uh, weg, zoek enzovoort. Is dat een voorteken eigenlijk van wat er nu gewoon aan het gebeuren is? Ja. Ja, het is, het is typisch... Teve, die, die, uh, van Rij, die weet zeker... dat alles wat tegen hem belastend is... dat is opgenomen. En het blijkt... Nou dat iets wat hem zou kunnen ontlasten... of wat uh, iemand anders, Teve in dit geval... zou kunnen belasten, dat dat plotseling... verdwenen is. Nou, dat geeft dus al aan... Dat je, dat, je, dat je in deze surveillance staat... dat jij als verdachte volledig afhankelijk bent... van de overheid... die ontlastende informatie over jou... moet gaan uh, uh, vrijgeven... samen met de belastende informatie... die ze hebben. Nou, dat is natuurlijk een hele de enge gedachten. En wat je nu dus ook gaat krijgen, is dat door deze technische storing zouden dan... Ja, jij doet aanhalingstekentjes bij in de lucht. Ja, ik geloof er geen moer van. Weet ik heb al eerder hier heel hard bullshit geroepen. En dat, dat, maar dat ik geloof zo langzaam want dat niemand er iets meer van gelooft, toch? Ik las op het internet dat er uh, gisteren iemand van 89 gevonden is in Tietje Extra Deel, die het nog wel gelooft. Oh. Ja. Maar goed, jij, uh, jij zei... Die, maar... die vinden we wel hoor, in ja. een van die fora. Maar goed, <laughs> niemand gelooft meer dat het een stroomstoring was. Maar goed, nee. wat suggereer je dan? Nou, eh... Um... Tot nu toe is alles wat hiervoor naar buiten is gekomen, zijn externe logs. Dus een log van een telefoonmaatschappij. En wat er intern aan logbestanden moet zijn, dat wordt niet naar buiten gebracht. Weet je, dit is een computersysteem. En een computersysteem dat hangt van elkaar van, van controles. En al die controledingen worden door zo'n computersysteem... continu in een logbestand geschreven. Daarna staat, oké, okay, ik ben nu opgestart. Ik heb nu dit apparaat erbij gehaald. Weet je, alles wat er gebeurt. En op het moment dat, dat een module uit zo'n systeem plotseling wegvalt... Dan zie je dat in het logsysteem van uh, uh, de modules die met die module communiceren. Het overkoepelende systeem zie je daarvan. Dus opstelten en teven kunnen morgen in één keer laten zien... jongens, er is helemaal niks aan de hand als ze die computer... als ze daar een paar forensische experts op loslaten die die logfase gaan bekijken. En dan weet iedereen, oh, het is echt uh, een, een toevals treffer geweest in dit geval, het is gebeurd. Op het moment dat ze die log, logfiles niet willen laten zien... en opstelt, zegt, jongens, je moet mij op mijn, mijn, mijn blauwe ogen vertrouwen. En uh, als ik zeg dat het zo is, dan is het zo. Nou ja, dan, dan weet je eigenlijk zeker... Dat, dat, dat hier iemand heel erg hard genaaid wordt. Is het nou eigenlijk zo dat dus kennelijk in Nederland op dit ogenblik... Ja, in Verenigde Staten is het misschien ook wel zo... dat iedereen wel afgeluisterd mag worden... behalve bewindspersonen. Nou, nee, in de VS worden bewindspersonen ook, ook gewoon... Die, die tapen alles. Uh, je kan, nu kan je op White House tapes... Kan je gewoon alle oude gesprekken, bijvoorbeeld tot en met Nixon... Kan je, dus, dus 40 jaar geleden kan je die terugluisteren. Die worden ook allemaal getaped. Ja, maar Obama, Clinton, die tapen ook alles. En dat is gewoon omdat zij zeggen: ja, wij, wij willen achteraf geen discussie krijgen over wat wij gezegd hebben. Ja. Nou, en dat is natuurlijk wel heel raar dat die mensen niet getaped worden en dat Teven dan wel getaped wordt. En in Nederland, wel, wel gebeurt, dat, wordt en in in Nederland gebeurt dat dus niet. Nee, en wat, ik, ja, ik zit hier vaak met zo'n T-shirt van: Wie controleert de controleurs? Ja. En wat nu dus in Nederland heel duidelijk aan het worden is dat blijkbaar niemand de controleurs controleert. Oké, okay, Dirk. Nou, uh, het was weer een heftige... <laughs> het, het, het, het blijft <laughs> iedere week maar weer erger dan we dachten. Ja, en ik hoop niet dat dat nog heel lang doorgaat. Maar... <laughs> dan kan jij het zelfs niet wat, meer wat, aan. Wat ga jij dan okay, doen? Oké, goed. Okay. Hé, hey, dankjewel, Dirk Poot. Het ging dus uh, niet alleen over dat uh, telefoongesprek... maar ook over de AIVD die alle fora hekt. Uh, dankjewel. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie. en RKC. Die schiet het zacht in, gaat de bal op de paal. Heereveen, go en Eagles. En daar komt de kopbal en de doelpunt. Mark Groningen. Doe heel langs de tegenstander gaat dan liggen. En op part voor negen, Herakles Utrecht. Er wordt binnengewerkt! gewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat moet ik?